promoten, toch? Geweldig. Wat, en, een, wat een evenement. Ja. En het gaat door tot uh, tien uur vanavond, dus... Kwart over tien, dus. Uh, kwart over tien, ja. <laughs> ja, we gaan nu door tot kwart over tien. Uh, heel het heel goed wordt goed, een later. <laughs> <laughs> nou, de cafés mogen sluiten om één uur en drie uur. Nou, dan mag de kerk vast wel uh, tot kwart over tien open, toch? Oké, okay, nou, ik wens je heel veel plezier, Lena. Je, je klinkt uh, in de ieder de geval de enorm enthousiast, dus het moet daar gewoon heel gezellig en goed zijn. Ja, ik ben ook ontzettend enthousiast en ik nodig echt iedereen uit om te komen kijken. Zeker ook wat je al zei: het is gratis. Maar goed, uh, daar gaat het eigenlijk niet om. De hele sfeer, de entourage, uh, de mensen die verkleed zijn, uh, de mensen die gewoon speciaal voor het thema musical een uh, musical lief hebben ingestudeerd. Dat geeft gewoon zoveel energie. Ja, dan, dan wil je gewoon blijven. Oké, okay, nou, dankjewel. Nou, graag gedaan. <laughs> tot, en tot, twee, hè? tot een andere keer. Ja, ik kom zeker even langs natuurlijk. Okay, Moeten alle mensen kan. die naluisteren ook gewoon doen. Even naar de protestantse kerk toe. Inderdaad. Dankjewel, Lena. Ja. Hoi. Dat was Lena van de Haak vanaf de protestantse kerk hier in Zalvoort. Korendag 2009, derde editie, verzorgd door de -Pop Singers. Een geweldig evenement. Dat dacht ik wel. Absoluut. En een en al positivisme en gezelligheid. En het vult elkaar allemaal aan. Radio, kerk, horeca. Beter kunnen we het niet hebben. Zo is het. Nou, dan komt het moment eraan. Het komt eraan. Twee weken, geen uh, Rob. Je bent erbij. bijna. het uh, op ja. zaterdag. Ja, echt waar. Nou was ik er wel maar We gaan toe, lekker hoor. op vakantie, naar Turkije. Ja, en uh, we, we gaan even bellen volgende week natuurlijk met jou. Maar we zullen het hier uh, proberen. Uh, ja, je bent natuurlijk onvervangbaar. Maar uh, proberen uh, de zaak goed op te vangen. Hou je het een beetje onder controle samen met George? We zullen ons best doen. Okay. En uh, als we er niet uitkomen, bellen we hier gewoon. Nee, is goed. Je mag me altijd bellen. Je Kijk, hebt mijn nummer, dus uh, dat komt helemaal goed. Dat is vriendschap. Nee. Dank je. Ja, zo ben ik. Het Geweldig om met je samen te mogen werken. En hierna, wie komt hierna om vijf uur? Roy, Roy van Buringen. Roy van Buringen. Met Roy Air tussen vijf en zeven. Kijk, Zandvoort, ZFM. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En wij, en dat bedoel ik Zandvoort op zaterdag, zijn er volgende week weer tussen twee en vijf. Prettige vakantie heren. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Time to be with the one you love now. Say now, oh baby, now. well now, come on baby now. I wanna be the one I love now. You don't to think it up. I know the night time, oh, is the right time to be the one you love now. Say to be the one you love. You love know, my mother now, and I die now, Her and my father Lovely me poor child to And And oh, oh, baby now, well now, come on, baby now. I want you to hold my hand, yeah, tight as you can. Anna ik is the right time Ben ik weer. <laughs> ja, ai, ai, ai, wat, wat, wat doe je nou weer? Nee, gaat helemaal <laughs> goed. Hij gaat door. Nou, gaat hij alweer door.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 Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Prins Willem-Alexander vraagt zich af of voetbal een Olympische sport moet blijven. Op het jaarcongres van het IOC zei de prins dat de Olympische Spelen voor alle sporten het hoogst haalbare moeten zijn. Nog belangrijker dan het WK. Bij voetbal mogen nu alleen spelers onder de 23 meedoen... plus drie oudere spelers met dispensatie. Daardoor kunnen de deelnemende landen niet hun beste elftallen opstellen. Volgens Willem-Alexander moet het voetbal de spelen echt serieus niet gaan nemen. Zo niet, dan moet de sport net als honkbal van het Olympisch programma verdwijnen, zei de Prins. In Ierland heeft 60% van de kiezers voor het verdrag van Lissabon gestemd. Dat heeft premier Cowen bekendgemaakt op basis van tellingen. De officiële uitslag komt over enkele uren naar buiten... Volgens kouwen kan Europa door deze uitslag beter, sterker en eerlijker worden. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft de bevolking van Ierland gefeliciteerd met de uitslag. Bij de vogeltelling is vandaag maar een derde van het aantal trekvogels waargenomen dat vorig jaar werd gezien. 150 groepen vogeltellers hebben bijgehouden hoeveel vogels er naar het zuiden vlogen. Naar schatting 200.000, terwijl er vorig jaar nog meer dan 600.000 werden geteld. De organisatoren denken dat het verschil komt door de harde wind. De spreeuw is bij de tellingen het vaakst gezien. In Amsterdam krijgen dagelijks 150 chauffeurs een boete... omdat ze met hun vervuilende vrachtwagen de milieuzone van de stad binnenrijden. Dat aantal is enorm gestegen, nu er sinds een maand camera's op de toegangswegen staan. Daarmee worden de kentekens van de vrachtwagens die Amsterdam inrijden gescand. Voor die tijd moesten de kentekens door controleurs met de hand worden ingevoerd. Het weer stormachtig langs de kust. Verder bewolkt en wat regent. Het is ongeveer 15 graden. Vanavond en vannacht gaat het wat harder regenen. Morgen neemt de wind langzaam af en is er wat zon. Dit was het ene.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 je toegeleid, ik laat de angst in mijn schoenen zien. Anders krijg ik later spijt. Oh. als ik weet waar ik wil, dan ga ik ervoor. En vaak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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Royonair hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Vandaag in een nieuwe Roy on Air hebben we natuurlijk sidekick Rudy die vandaag aanwezig zou zijn of hij komt is de tweede vraag, maar dat zou u zeker horen. Tussen nu en gewoon een half uur, denk ik. Um, ja, vandaag hebben we in de uitzending Glenn uh, Elberag. En uh, hij uh, is natuurlijk uh, bekend van zijn Stop Peste website. Hij heeft uh, weer heel veel nieuws uh, rond zijn website, dus uh, daar gaan we zeker meer over weten. Het raar maar waar nieuws hebben we. Uitgaansinfo in Haarlem en Zandvoort. En we hebben een interview met niemand minder dan Mick Harren. En om niet te vergeten Ron Boshart. En Ron Boshart kent u natuurlijk allemaal als de broer van Carlo Boshart. En um, ja, hij gaat in het theater met uh, zijn nieuwe uh, projectje pluk de lach. En uh, dat uh, heeft alles te maken met natuurlijk zijn oude programma pluk de dag. En uh, daar gaat u zeker vandaag in deze uitzending bij het tweede uur zeker meer weten over Ron Boshart. Heeft u vragen aan Mick Harren of aan Ron Boshart of aan Glenn, dan kan u dat altijd even via Twitter uh, laten weten. www.twitter.com slash Roy van Buringen met de U. We gaan natuurlijk ook shownieuws doen. En dit keer helaas niet met Henry Huy Hennie Huisman wou ik zeggen. Met uh, Henry. En want uh, ja, hij gaat uh, vandaag is hij bezig met, druk bezig met clipopnames. Dus uh, daar zullen we zeker na mijn vakantie meer over weten. Uh, we hebben de Eendagsvlieg, dus een plaat die u uh, uh, vroeger wel een keer hebt gehoord. Maar niet heel erg lang in de hitlijst heeft gestaan. En nog veel meer hier tijdens Roy On Air op CFM Zandvoort. Uh, wij, ik wens u natuurlijk veel plezier met uh, natuurlijk luisteren. En, uh, ja, de wil. U gaat luisteren naar, uh, René Vroger. De zon schijnt voor iedereen. Maandagmorgen, het regent buiten, een uitzichtloze dag. De donkere wolken trekken om je heen.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 Al je zorgen, op zoek naar het geluk Want het leven is toch echt een moeite waard Kijk om je heen, ben aan de dag van morgen Die dag kan niet meer sturen, als je weet dat de zon schijnt voor iedereen Als je weet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 Je heen, ontdek aan de dag van morgen. Die dag kan niet mislukken als je een beetje de zon schijnt voor iedereen. Als je een beetje de zon schijnt voor iedereen. René Vroger met De Zon Schijnt Voor Iedereen hier op CFM Zandvoort Het Lekker Station van uw regio U heeft het net vast wel gehoord uh, op de radio Bij Zandvoort op zaterdag uh, Ja, Manfred Onze ledenwinkeltje op het Ratersplein Moet verdwijnen en daar gaan wij zeker Actie voor voeren, want uh, we hebben net al Mailtjes binnengekregen dat er morgen uh, Rond de klok van 12 uur Handtekeningenacties zullen plaatsvinden Op het Ratersplein bij hem op het plein uh, En dan zou, zou u handtekening Kunnen zetten als u vindt, dat hij op dat plekje moet blijven staan. Of misschien wel een ander plekje toe moet gewezen krijgen. Maar niet voor 5000 euro. Want dat is een belachelijke prijs uh, voor uh, Zandvoort, vind ik. En vinden vele anderen. Dus uh, doet u mee aan de handtekeningactie. Ga dan morgen rond 12 uur naar het stalletje bij Manfred. En uh, zet jouw handtekening. In ieder geval speciaal voor Manfred. Uh, verder, uh, ja. Verder in Roy on Air zometeen. Natuurlijk Rudy. Hij is al een beetje in de house. En uh, hij gaat uh, zometeen weer lekker meedoen met Roy on Air. We gaan zometeen bellen met Glen. Glen, nou, is van de stop web uh, Pesten website. Dus uh, zometeen veel meer hier op CFM Zandvoort. U gaat eerst luisteren met Deborah Elke keer. Me entertain you, Roy van Buren. ...luistert nog steeds naar Roy On Air hier op CFM Zandvoort. Ja, en uh, ondertussen is Rudy aangeschoven. Goedemiddag, Rudy. Een hele goede middag, Roy. Nou, uh, welkom. Vorige keer was je al uh, te gast, hè? Ja. En uh, nu uh, begint het een beetje voor echt hier, want uh, je begint ook een beetje al... Uh, uh, ...ja, je begint al een beetje inspraak te krijgen in het programma. Nieuwe nou. rubrieken bij Roy On Air, hè? Ja, ja, ja. We hebben vandaag nieuwe rubrieken. Eentje is raar, maar waar nieuws. Een opmerkelijk en uh, grappig bericht... Dat gaan we zo uh, opzoeken. En we hebben de Eendagsvlieg. En dat is deze week Jody Bernal met... Dat ja, moet je natuurlijk niet verklappen, jongen. Nog niet, nog niet. Nee. Maar dan denken de mensen, ah leuk. Dat, ja, krijgen we die misschien, misschien, of zo? Krijgen we die of... Uh, hij heeft nog wel meer plaatjes hoor. Ja, maar in ieder geval... Maar... Uh, ja, de, hij is nu al wel verklapt dan. Maar uh, volgende keer houden we het toch een beetje ja, spannend. Okay. Maar uh, in ieder geval... Uh, ja, de Eendagsvlieg hè. Ja. Dat nieuw is ook die. een uh, nieuwe rubriek. Vandaag hebben we ook shownieuws zonder uh, Henry vandaag. Vanwege videoclipopnames. Okay. Dus we gaan dat samen even gezellig doen. Ja. We hebben Ron wordt in de uitzending. De Oeh. tweede uur hoort hoe die hier bij CFM Zandvoort. Mick Harren, zanger en entertainer okay, Van de week nog... Uh, ...bij het Hazes Festival uh, opgetreden hier in Zandvoort. En, uh, om niet te ja, en ook nog raar maar waarnieuws nieuws. Zometeen hoort u dat zeker hier op uh, CFM Zandvoort. Uh, volgende artiest waar u naar gaat luisteren is Sami. Sami is een tijdje geleden ook uh, ontdekt hier op Roy On Air. En die heeft samen met uh, Ali B een plaat opgenomen. Switch now, switch now. Yeah, switch now De aarde warmt top en de zeespiegel stijgt Switch now, actie, mak even en fast Luister maar eens goed in de en dan hoor je het geluid Van alarmfase 1, koot, red ik besluit Dat ik niet meer langer wacht, zorg dat je meedoet Politiek, school, vrienden, iedereen die weet goed Wat de situatie is, tijd is te kostbaar Neem een kijkje op je klokken, zeg maar wat erop staat Vijf voor 12, oh Einde van de ijsbeer, wereld in de shock Kijken naar de andere kant, produceren smoke CO2 broeikas, wil je dat het stopt? Draai die knop in je kopje om Zometeen is de tijd op je klokje om maar En nu niks aan doen is het fokje om Switch now, switch now Draai die knop in je kopje om Zometeen is de tijd op je klokje om maar En nu niks aan doen is het fokje om switch, okay. now, yeah. switch now, switch now uh, uh. We hebben de toekomst in onze handen, zelf van andere landen. Iedereen gaat zijn gangen, vervuilen alle kanten. De aarde wordt Het die verdwijnt me. 90% van de oorzaak zijn wij overstromingen. Dit toch in en droogtes, dus je doet je eigen ding, want je bent niet op de hoogte. Dieren gaan dood de planten sterven uit. Terwijl wij maar lekker chillen voor de buisje. De ozon wordt dunner, maar het is niet wat je weet. Hey broer, effect op de mes. Nou nee, doe het voor jezelf. En de toekomstige kids. Switch nou, alsof we playen switch met de chicks. Naar die in je kopie Meteen is de tijd op je klokken je maar stop en nu niks aan doen is het fokken doen Switch now, switch now Draai die je knop in je kop en kom, zo meteen is de tijd op je klokken je maar stop en nu niks aan doen is het fokken doen Switch now, switch now Maak een pen, maak een ref, flow op de beat Over wat je denkt, wat je voelt, wat je zo ziet Of is het toch beter dat je een video schiet Iedereen heeft wat talent, maak een show voor het publiek Boodschap, duidelijk, wat is jullie statement Laat het de wereld weten, aarde is de planeet En dagelijks wordt die heter, laten we niet vergeten Gaan we nog even door, dan vragen we om problemen Oeps, wat zeg ik nou? Trobies hebben we al lang, maar je bent nog niet zo bang Tot een nieuwe wereldraam, voor je fucking deur beland Mensen bellen, ambulance, kom dan niet met je gejaagd, Iedereen die had de kans Draai die knop in je kop, nou, is de tijd om je klok in en nu niks aan doen is een fucking don't. Switch now, switch now. Draai die zo so meteen is de tijd is fucking don't. Switch now, switch now. Dames en heren, ja, wij zouden Glenn van Stoppesten.nl uh, in de uitzending krijgen. Maar, Rudy, wat is er nou? Nou ja, we hebben geprobeerd hem te bellen, maar uh, we krijgen een of andere Thomas aan de lijn. Ja, Thomas, Thomas. Ja. Dus uh, fans, uh, ja, ik heb gezien op zijn huis dat hij een oproep heeft gedaan om te luisteren. Dus fans van, van, uh, van uh, Glenn, Glenn. Um, ja... Zeg hey had sorry, ja, sorry. Ja, uh, volgende keer God, beter denk ik krabbel maar gewoon allemaal ja. en uh, zeg maar van uh, waarom heb je zo een keer de telefoonnummer doorgegeven ja ja. <laughs> ja ja maar Glenn uh, gaat toch eventjes uh, bij ons zijn want de volgende ja. plaat is uh, stop van uh, Roel en uh, Glenn stop. Stop. Let op, voordat je iemand onderuit schopt Stop, en wacht voordat je iemand zomaar uitbrakt Stop, let op, voordat je weer Tot nooit. me entertain you. Dat uh, was... Uh, ja, wie was het ook weer? Het was uh, Christina Aculera ja. met Candyman. Candyman natuurlijk, hier op CFM uh, Zandvoort. Het heeft even geduurd, dames en heren. Ja, ja, ja, ja. We hebben hem aan de telefoon. We hebben Glenn, hallo. Hey, hoi, ik Glenn, daar ben ik weer. Ja, die ene moet dicht, ja. ja. ja <laughs> Dat ik was uh, de andere toon. Maar hallo, Glenn, heb je nog? Ja, ik had een uh, heel leuk mailtje van je gekregen. En weet je wat er in de mailtje staat? Een heel veel ander telefoonnummer. Een totaal ander telefoonnummer. Dat was 0623313706. Maar dat was jouw telefoonnummer niet. Echt waar? Dat telefoonnummer heb ik van jou gekregen bij mail. Dus ik ben even op ijs ze kijken en zo. Heel ver zoeken, waar hebben je gevonden? Onze enige echte Glenn. Ja. Een hele goede middag. Ja, goedemiddag. Hoe is het, Glenn? Hier gaat het heel erg goed. Ik ben alleen een beetje snot verkouden. Maar dat komt denk ik door het weer. Dat denk ik ook. Iedereen heeft het een beetje. Ja, hè? Ja, zeker. Hé, hey Glenn. Even meteen om uh, met de deur in huis te vallen. Je bent uh, een jongen die zich heel erg zet tegen... Uh, ja, je zet je heel veel in voor tegen pesten, En uh, nou uh, heb jij daar een verhaal over gemaakt. En uh, dat verhaal wordt gebruikt voor een uh, tv-serie, hè? Nou, kijk, ik heb er nu echt een verhaal van gemaakt, Roy. Okay. Maar het is gewoon een verleden wat ik heb meegemaakt. Ja, oké, okay, dat bedoel ik. En dat wordt dus verfilmd um, op uh, Zeppelin, op Nederland 3. Door um, ja, de EO. En nu wordt het uitgezonden op 20 december. 20 december... Het echt... duurt nog wel even, hè? Ja, het duurt wel even. Maar in ieder geval is het natuurlijk wel heel erg goed om dat uh, te ja, promoten kinderen die natuurlijk veel naar Zeppelin kijken en oh, die gepest worden. Ja, uh, Glenn... Um, uh, jij, ...wat uh, eigenlijk mijn vraag is... Uh, je, ...je blijft je inzetten uh, tegen pesten. Ja. Uh, ik ken jou al eigenlijk uh, qua gezicht... ...ken ik jou al best wel uh, lang van televisie. We hebben net uh, het pla de plaat stopgedraaid eventjes... ...omdat we je, je niet bereiken konden... ...en we dachten van nou, die kunnen we toch niet bereiken vandaag... ...maar ja. we hebben je toch te pakken. Um, ja. Wat, wat, wat is het verhaal achter, achter dat jij uh, zo inzet voor pest. Ik weet dat je zelf bent gepest, ja. maar je blijft, ja, het, je blijft het volhouden. Vind ik heel knap trouwens. Het ging mij meer om van nou, ik moet iets hebben om het te kunnen verwerken. En op deze manier heb ik dat gewoon kunnen bereiken. En daarom wil ik toch een voorbeeld kunnen zijn en worden. Voor kinderen die ja, zijn gepest of die worden gepest op het moment. Om toch te laten zien voorheen, je moet niet zielig in een hoekje gaan zitten, ja. Je moet uh, goede aandacht vragen. Geen negatieve aandacht. En wat is het dan beter door tegen te strijden? En die kinderen en volwassenen te helpen. Ja, want Glen, word je op dit moment nog gepest? Nou, op dit moment uh, niet meer. Gelukkig. Nou, dat is heel erg mooi. Maar uh, Glen, um, ja. van de week stond jij in, uh, ja, in de Seven, uh, seven, seven Days. days ja, dat, voor, is, dat is uh, voorheen de Kids Week, hè? Kidsweek, ja, ja, um, ging het interview er ook over? Uh, ja, ze hebben me geïnterviewd. Uh, niet zozeer om mij, maar over wat ik dus van pesten vind. Wat je, de, wat je tegen pesten kan doen, uh, hoe wordt er gepest? Uh, dat soort dingen. Want uh, ik, wil, ik wil mezelf niet eerder uh, laten lijken of voelen, want die periode die heb ik helemaal gehad en die heb ik ook gewoon afgesloten achter me gelaten. En het gaat me niet zozeer om mij, maar het gaat me echt om probleem. Ja, want jij zet je gewoon in met heel veel andere samenwerkingen, uh, je hebt ook een boek geschreven toch? Ja, die komt uh, volgend jaar pas uit en uh, daarnaast ga ik binnenkort ook voorlichtingen geven met uh, twee bekende Nederlanders op uh, scholen. Tegen pesten dus ook. En wie zijn die bekende Nederlanders? Nou, dat wil ik nog even geheim houden, want dat hoor je ah, binnenkort. Ah. Hiernaar, ook Hebben ook wij volgende keer wel de primeur? Oké, okay, oh. wij altijd, hè. En... Sowieso. En ik kreeg vandaag nog een leuk mailtje van... Vertel. Uh, RTV Loft. dat is uh, Info en Dan. En daar heb ik binnenkort ook weer een interview mee. Nou, dat klinkt uh, helemaal goed. Hé, hey, en nou een kritische vraag. Ja. Jij hebt een hele mooie website, hè? Ja. En uh, daar je, bedank je altijd iedereen in. Maar weet je wat me opviel? Ja. Dat wij er niet ja, bij stonden. Nou, klopt, omdat ik het wel heel lang niet heb geupdaten. <laughs> nee hoor, dat is een de beetje de lullig om te de zeggen. Er zelf nog dingen uit 2006. Om dat de... zag ik, uh, Blink. Zij ja, uh, ja, vergat uh... wel om blogjes uh, te updaten, maar... Natuurlijk jongen, het, het, het maakt niet uit. We uh. maakten maar een grapje. Ik ja, um, ja, vind het nog leuk nieuws. Dus. Ik sta nu ook in het uh, boek Koning van het Web. Het gaat helemaal over cyberpesten. We hoeven helemaal niks te vragen, hij vult het ja. zelf wel in. Nou, vertel. Door, door aan jou reiken. En daar wordt mijn website genoemd En binnenkort ga ik ook nog leuke ideeën met haar uitwisselen. Maar, uh, Roy... Ja? Dat is niet het enige waar ik me mee hou op dit moment. Want ik vertrek zo meteen naar de studio. En je Om gaat zingen? eindelijk uh, de single de puntjes op de i te zetten voor muur En die gaan hem dan weer draaien. Oké. Okay. Dat is uh, wel uh, goed uh, nieuws, hè? Ja. Alleen ik hoop dat het een beetje uh, goed gaat komen. Want ik ben wel verkouden, Dus ik ben benieuwd... Uh, Zometeen. Ja, we gaan even kijken, want. want de Glen, um, jij zingt wel een beetje voor de grap, toch? Je bent niet uh, echt van plan om een uh, super zanger te worden, toch? Eh. Uh, nee. Ik doe het omdat ik het leuk vind, want mijn familie is heel erg muzikaal. Mijn zus zingt, mijn broer, mijn moeder. En, uh, Ja, daarom vind ik het ook. card David Lord, really care for music, do you? Heb Lisa dit gehoord? Ik heb geen idee. Oké. Okay. Maar Glen, daarvoor bellen we niet natuurlijk, we bellen om Pff. dit: en die ga je vandaag inzingen. Het is het is donker Aan het einde van de straat. Ik ben kwijt. Geen je kwijt, ga zoeken naar het harde veilig paard. Ik ben naar waar ik je kan vinden, hoe vaai je nu bent. Zing eens mee, Jacqueline! Uh, cool. Jij laat mij hier gaan, in de kou staan. We gaan natuurlijk niet te veel reclame maken voor Q Music nee. natuurlijk. Ik kan het wel zingen, maar dan zonder muziek, want anders hoor ik te veel herrie. Nee. Maar... Um... En dat is een, uh, een beetje een foute band die erachter zat, want het was niet echt helemaal helder. En vanavond wordt hij dus echt ingespeeld. Ja. En dat is natuurlijk weer een voordeel. En uh, nog iets. Ik wil niet uh, Herman uh, Berghuis achterna gaan. Laat dat even duidelijk zijn. <laughs> of André Pronk bedoel je? André. Ja, kan ook. Maar mocht ik toch iets bereiken... In muziek weer hoor, en wil ik me daar echt op richten en me gewoon ook professioneel op gaan richten. Nee, dat is helemaal waar. We zetten je niet te kak <laughs> hoor, Glenn. Even voor de duidelijkheid. Nee. Want we hebben heel veel respect voor je. Jij, um, jij zet je echt gewoon behoorlijk veel in voor pesten en je ja. laat ook zien dat het gewoon echt niet kan man. Nee, niet dan. Kijk. En um, ja, wat is er dan? Wat is er dan? Ja, geen betere meer om dat dan via de media te doen. Want ik ga niet bij iedereen langs de deur. Nee, maar kijk, deze plaat. Die volgende plaat, deze. Daar zin jij ten slotte ook in, Clan. Uh, ja, alleen hoor je me niet, maar dat is hij, hè? nee. Die, uh, die ook, ja. Die uh, wordt nog steeds uh, vaak op uh, kidsradio's uh, nou, gebruikt. Bij ons ook nog, ja. <laughs> we dat hebben dat we net toch gedraaid. Ja, nou ja, ik kan hem inmiddels niet meer horen. Nee. Maar uh, nee, ik heb hem ook niet zo vaak gedraaid, hoor. Ik heb hem hier wel ergens liggen op zingen, Maar uh, hij staat trouwens ook op de Kids Hits uh, 2007. Ja, dat uh, hebben we ook allemaal al kunnen zien. Hey, <laughs> maar Glen, ja. jij bent heel, veel van, van heel, heel erg fan van de radio, hè? Ik. Nou, ik zou een geheimte verklappen. Ben ik, want binnenkort uh, ben ik ook in onderhandeling met 3FM. Ja. Tenminste, met nog iemand, want ik heb een tijdje bij JurisFM gepresenteerd, het weer. Alleen Jusuf en die is gestopt helaas, die is nu samenwerken met 538 gegaan. Ja. En nu ga ik dus met iemand die daar vandaan komt, ga ik weer iets leuks doen, mocht het allemaal lukken, maar dat is nog onder voorbehoud. En daar... deze collega. ja, samen liggend, want een hand, de radio op 10 in het zand, luisteren naar 3FM, een je benen, als achtergrond muziek in elkaar te streden. Dat is wel een heftig plaat. Gil Beda heeft mezelf nog gemaild en hij vond het wel een tof nummer. Hey, ja? de volgende opdracht. Volgende, oh, ik ga twee weken op vakantie. Ja. De Roy On Air-song wil ik horen. <laughs> dat is een goed uh, idee. Best hoor. Als het allemaal achter de rug is. Oké, okay, dat, een... dat is waar. Ik heb morgen nog iets. Ik weet niet, kijk de serie Voetbalvrouwen. Ja? Nou, ja, ik kijk het uh, wel een beetje. Uh, ik durf er niet voor uit te komen. <laughs> maar, uh, <laughs> ja, dan kijk je natuurlijk voor Nicolette van Dam. Ja, Dat, dat is zeker zo. Uh, ja. Maar ik heb dus geen interview met hun. Nee, Dit is een man, hij is Mike Weerts. En hij speelt uh, de hunk uit voetbalvrouwen. En daar heb ik nog dus een interview mee. Dus meiden die nu luisteren naar uh, Zandvat FM, Royne hè, Binnenkort even checken hè, op YouTube. Ja, ik weet al wel waarom jij hem wil interviewen. Ja, nee <laughs> nee hoor, ik ben een beetje in een lolbuik, maar uh, ik vind het ja, echt, uh... heb, je, heb je Ron Bosart nou al geïnterviewd of niet? Nee, zometeen, zometeen gaan we Ron oh, Bossard nee, bellen, ja, want we lopen al dus uit. ben je dus in bui. Wat zei je? Daarom ben je dus in een melige bui. <laughs> Natuurlijk, en we, gaan, we zijn zenuwachtig dat we Ron, nee hoor, we, we hebben al vaker mensen mogen interviewen toch? Hey Glenn, mag ik jou heel erg bedanken voor je bijdrage? Ja, of wil je nog wat kwijt? Ik wil heel erg bedanken en natuurlijk ook heel oh. veel succes wensen. Nog even een laatste vraag. Hè? Je hebt ja. een tijdje geleden uh, verteld dat er iets met een boek gaat gebeuren: uh, Mike Staring. Vertel, ja. weet je al wat meer? Eind december. Ik, uh, weet, ik weet zelf ook niet uh, welke datum dat boek uitkomt. Maar uh, ik kan uh, het wel een beetje vertellen. Een heel klein een beetje, een tipje dus van de sluier. Ik heb uh, een boek en het gaat over homoseksualiteit in de media. Ja, en daar heb jij iets uh, over geschreven? Hè? Jij ja, hebt nu over iets meegedaan. Uh, Mijn medewerking aangegeven, ik heb zeg maar een interview gegeven. Ja. Aan Mike Staring uh, hoe ik daarover denk, en hoe openhartig ik daarover ben. Dus het boek moet je zeker is, uh, als die er is... Ik weet niet welke datum, moet je hem zeker gaan lezen en kopen. Dat uh, gaan we zeker doen. Want hey Glenn? Heel veel mensen hebben nog over homoseksualiteit uh, een negatieve kijk. Maar als je dat boek gaat lezen, dan draai je dat in een positieve kijk <coughs> om. Oké. Okay. Hé, hey, uh, Glenn, ik wil jou uh, heel erg uh, bedanken voor ja, je bijdrage. Bedankt. En we hebben heel veel respect voor je. Dankjewel. En uh, volgende keer kom ik wel gewoon naar je toe. Dat zou ook gezellig zijn. Met, succes, met de Roy O'Nersong. Is goed. Alleen dan ga ik nu naar een andere studio en heel veel succes met uh, Roem Oké, okay, dankjewel. Later. Ja, doei. Die is snel opgehangen. Dat doet hij snel. En de vragen stromen binnen voor Mick Harren en voor uh, ja, Ron Bozart, die we zometeen mogen interviewen hier bij Roy On Air. Wilt u ook een vraag stellen, doe dat dan even via Twitter. www.twitter. Slash Roy van Buringen. Buringen met dubbel u. En uh, ja, dan kan u reageren op ons berichtje. En dan uh, kan u een vraag stellen of aan Mick Harden. Of natuurlijk aan Ron Boszart. Uh, bekend als de broer van Carlo Boshart um, Ja, we gaan even naar een rubriek, nieuwe rubriek. En dat is uh, waar, raar, maar waar. En uh, ja, wat uh, heb jij uh, klaarstaan? Uh, ja, dit is een wie? hele aparte. Ik denk dat het niet heel vaak is gebeurd. Maar het is een Duitse tiener. ...heeft een vis gevangen van 102 kilogram. Wow. Uh, hij heeft in de uh, Petershagen een vis gevangen... ...van maar liefst 2,58 meter lang. En 100, 100, uh, 102 kilo uh, kilogram zwaar, sorry. De 18-jarige Alexander Stein ...beschrijft zijn unieke vangst als een monster. Toen Stein beet had, moest hij hulp van drie anderen inroepen. Uiteindelijk deden ze er meer dan twee uur over... ...om de gigantische vis op het droge te halen. Toen... Uh, dat is heel erg uh, moeilijk te... Toen begon de tiener echt een blunder die kan tellen. Hij sneed de vis in stukken vooral leer iemand van het vismagazine Blinker. Het monster kon wegen en meten. Op die manier zou echt de record van grootste vis van ooit in Duitsland niet erkend worden. Dat is wel een hele grote, stomme, ja, blunder eigenlijk wel, denk ik. Zullen we even kijken? We kunnen even wow. kijken. Oh, yeah. Nou, ik denk twee keer zo groot als die jongen zelf. Ja. ja, wel hè? Wow, wat een grote vis hè? <laughs> ja, daar heb je wel drie mensen voor nodig. Tjie. Ja. Nou, uh, nee. knap dat hij hem niet hebt opgegeten. Man. Maar in ieder geval, uh, ja, dat was uh, raar. Maar waar heb je ook een leuk berichtje? Stuur het gewoon naar roy@zfmzandvoort.nl En dan uh, zullen wij deze bericht zeker in behandeling nemen. Um, ja, Rudy. Zometeen uh, gaan we natuurlijk het, op, nou, we gaan op naar het tweede uur. En op naar ja. het nieuws dus. Gaan we naar de uitgaanskalender. We lopen verschrikkelijk uit hoor. De uitgaans uh, tips, uh, hebben we. En uh, daar gaan we zeker zometeen even met u over praten. Wat er allemaal te doen is vandaag. En Morgen nog in Zandvoort. En natuurlijk de hele week. En uh, we hebben Mick Harren natuurlijk. Een uh, rondborststart hebben we in de uitzending. We hebben shownieuws. De eendagsvlieg hebben we ook nog. Oh, zoals verklapt. Jodie Bernal met kessieken hoor. Oh. <laughs> oh, wat heb je nou weer allemaal verklapt oh, uh, nee, En uh, we gaan er gewoon in ieder geval een feestje maken hier bij Royal Air. En uh, we zijn uh, zeker zometeen bij 2 uur buiten terug. U gaat luisteren naar Word Wakker Nederland van Mick, Mick Harren.